Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dag van nationale rouw morgen in Iran. Bij een dubbele bomaanslag kwamen in het land vandaag zeker 103 mensen om het leven gebeurde tijdens de jaarlijkse herdenking van een bekende generaal. Die werd vier jaar geleden door de Verenigde Staten gedood. En de angst is nu dat de boel escaleert, vertelt correspondent Desi Moore. Want wat er vandaag in Iran is gebeurd... volgt op de liquidatie van een Hamas-kopstuk gisteren hier in Beirut... en dagelijkse beschietingen tussen Hezbollah en Israël... hier aan de zuidgrens in Libanon. Dus de verwachting is zeker dat er een reactie zal komen van Iran. Maar de grote vraag is... Is, wanneer, hoe en waar. Iran heeft al gezegd dat ze uitgaan van een terroristische aanslag. In Rutte, een dorp in de Noordoostpolder... is de brandweer nog altijd bezig met nablussen bij een koel- cool en vriesbedrijf. Daar brak gisterochtend brand uit... De brandweer had 20 uur nodig om het bevuur onder controle te krijgen. Het dak lag vol met zonnepanelen en landbouworganisatie LTO wil nu dat er strengere regelgeving voorkomt. Het kan toch behoorlijk gevaarlijk zijn. Je wil niet dat de zonnepanelen de glasdelen daarvan in het voedselketen terechtkomen. Het moet gewoon goed geregeld zijn. We hebben de aanloop met de asbest precies hetzelfde meegemaakt. Er komen steeds meer zonnepanelen bij en er moet gewoon klip en klaar helder zijn van wie is verantwoordelijk waarvoor en hoe lossen we zaken op. Ja, zonnepanelen klappen bij brand uit. Uit elkaar en de glasplinters worden dan door de wind en de rook meegenomen. Het opruimen daarvan is een flinke klus en kost ook heel veel geld. En wie daar nu voor verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Ja, en ken je dit geluid nog? Ja, lekker schaatsen. En heb je schaatsen, dan kun je ze komend weekend waarschijnlijk weer gebruiken. Want er komt winterweer aan. S'nachts kan het op sommige plekken wel min 7 worden. In het noordoosten en het oosten heb je het meeste kans op ijspret. Maar niet eerder dan zondag en grote meren moet je nog maar even mijden. Want alleen bij ondergespoten natuurijsbanen of op kleine en ondiepe slootjes is het ijs dan dik genoeg is de verwachting. Week nog weer van vanavond. De rest van de avond en vannacht ook nog verspreid over het land buitjes. Graadje of 6 is het nog. Morgen opnieuw een regenachtige dag. Maar tussendoor wordt het ook droger dan tussen de 5 en 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonder reden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM.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 Let me go when my work gets done. I want to be free. I got I wanna be free. I wanna be free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 En zo kwam het dat Kiev in 1967 The Nice vormde. The Nice is dus eigenlijk als bege begeleidingsband begonnen. Pippi Arnold is een Amerikaanse soulzanger... en begon haar carrière als Icat bij Icatina Turner in 1965. Gedurende de periode dat uh, The Nice haar begeleidingsband was... scoorde scoorden ze vier verschillende hits... waaronder het originele van Cat Stevens, The First Cut is the Deepest... En Angel of the Morning. Plus het Merriot Lane-nummer If You Think You're Groovy. En we gaan nu luisteren naar PP Arnold met Angel of the Morning uit 1968.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 Waarbij ze klassieke elementen combineerde met rock en jazz. En zoals gezegd was een van de opvallendste kenmerken van de Nice het virtuoze toetsenwerk van Keith Emerson. Zijn gebruik van het Hammond-orgel en de nieuw geïntroduceerde MOOC-synthesizer voortde voor een uniek geluid dat de band onderscheidde van andere acts uit die tijd. En natuurlijk ook Emerson's showmanschap op het podium. Inclusief het bespelen van het orgel met messen en het onverwerpen van zijn instrument droeg bij aan de the theatraliteit van hun live De Nice bracht in 1968 hun debuutalbum The Thoughts of MLS Javjok uit, dat een mix van originele composities en bewerkingen van een aantal klassieke stukken bevatte. Het album werd goed ontvangen en vestigde de aandacht op de band. Vooral een interpretatie van Leonard Bernstein's America uit West Side Story werd een grote hit. America is, naar zeggen van Keith Emerson, de eerste instrumentale proces van ooit. Behalve het thema van de West Side Story bevat de track ook nog fragmenten uit George Clark's The New World Symphony. En van dit uh, debuutalbum draai ik nu het titelnummer: The Thoughts of Emily Javdak, vernoemd naar de bandleden. Alsof ze gevier een één klassieke componist vormden. De song is van bassist Jackson.